Het is inmiddels uh, steeds drukker en drukker in uh, Hotel Hoogland, want het tweede uur gaan we natuurlijk weer ruim over de politiek hebben. En wij hebben uh, vorige week, vijf jaar geleden, hebben wij uh, Marco Deen en Willem Paap laten Loten. Ja. Um, en Wij gaan het nu hebben over stelling 3 en stelling 4. De eerste 10 uh, minuten, 12 minuten zijn voor stelling 3 uh, en die andere voor vier. En aan het einde van uh, dit uur gaan wij praten met de nieuwe partij Queer. Die heeft zich opgegeven, uh, ingeschreven in het register. En gaat dus toch meedoen in Zandvoort. Om eens te kijken wat er hier te doen is. Joop. Ja. Mij, uh, Joop van Es. Goedemorgen. Die schuift, uh, omdat wij in samenwerking met de Zandvoort dit item hebben. De eerste stelling, Joop. We gaan, we gaan eerst even onze gasten welkomen. Oh, Neem mij niet like mij. Mij. Wij hadden geloten... Uh, <laughs> Oudere partij Zandvoort Joop. en GroenLinks. Ja. En... Uh, Karim Elkebali is namens GroenLinks, lijsttrekker. Hartelijk welkom. En Joop Berense namens OPZ, lijsttrekker. Ook hartelijk welkom. Dankjewel. De stelling drie was, met participatie kom je er met het parkeerbeleid nooit uit. Nou is die een beetje uitgelegd in, in de krant. Ik heb ook de antwoorden gelezen. Um, bent u het eens met de stelling, meneer Berense? Nee, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Want ik denk dat uh, alleen daar maar uitkomt uh, met uh, participatie. Uh, ik denk dat je de bewoners heel nadrukkelijk moet betrekken met het uh, beleid wat je voorstaat. Niet alleen op parkeren, maar ook op allerlei andere gebieden. En dat gaat helaas nog wel eens fout in, uh, in Zandvoort. Dat hebben we afgelopen week tijdens de vergadering hebben we dat weer meegemaakt als we praten over de boulevard. Als we praten over de entree voor Zandvoort. Maar ook in het verleden zijn er verschillende pogingen geweest om nou, dat boeteerbeleid eens slot te trekken. En uh, wat ik in ieder geval begrepen heb van de mensen die bij het zogenaamde participatietraject betrokken zijn, dat dat allemaal fout is gegaan. Dus dat doen we toch niet goed. Goed, dan uh, ga ik naar Karim. Uh, wat vind jij van de stelling? Uh, ik ben het ook oneens met de stelling, want participatie is in deze zin eigenlijk het enige wat nog enigszins een draagvlak heeft gecreëerd onder het huidige parkeerbeleid. Ja. Dus ja, ik ben het oneens met deze stelling. Maar het is een, uh, al jaren een pijn-dossier voor menige wethouder geweest. Uh, zoveel mensen, zoveel meningen. Zeker weten. Moeten we dan kiezen voor de grootste gemene delen? Nee, vind ik niet. Ik denk dat je misschien anders moet gaan kijken. En misschien zijn de wijken die wij nu willen als uh, vergunningswijken, zijn niet te groot. Misschien moeten we naar wat kleinschalige projecten gaan, naar straten of stukken van buurten waar echt een groot probleem is. Om daar te kijken wat daar een goede en passende oplossing voor is. Dat hoeft niet per definitie een vergunning te zijn. Dat zou bijvoorbeeld ook um, de herrichting van de huidige parkeersituatie kunnen zijn. Meer parkeerplekken creëren, waardoor het probleem misschien wat kleiner wordt. En misschien kunnen we er op die manier ook uitkomen. Kijk, voor GroenLinks is vergunningen denk ik een laatste redmiddel. We moeten eerst goed kijken naar wat er al is... wat we daarmee kunnen doen en hoe we daarmee verder kunnen gaan. Kan ik daar een reactie op krijgen van meneer Berendsen? Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Want kijk, eh, waar we mee zitten hier is natuurlijk een bekend probleem. Hè? Dat is een parkeerprobleem, maar... Eh, je ziet eh, dat oplossingen in bepaalde wijken, dat veroorzaakt weer eh, nieuwe problemen in aangrenzende wijken. Dus we zullen in ieder geval zullen we naar een parkeerbeleid moeten wat voor heel Zandvoort geldt. Ja? Dus Alleen voor vind... de gemeente, Zandvoort? <coughs> voor het dorp, ja, Voor het okay. dorp Zandvoort. Ja, sorry, uh, Bentveld hebben we denk ik een wat minder probleem dan dat we hier hebben. Maar ja goed, uh, eh? moet wel genoemd worden. Ja, <coughs> ik praat dan over het dorp. Hè? We zien dat zeg maar, waar we bijvoorbeeld in, in uh, een gedeelte van, uh, van de Vogelbuurt, hebben we een parkeerbeleid. Uh, maar je ziet dan op een gegeven moment dat het, maar ik noem het dan maar even het Tranendal. Dat zo daar dan het, een probleem. <laughs> dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat daar dan een probleem ontstaat. Dus wij krijgen ook vragen van <coughs> mensen die zeggen van mogen wij alsjeblieft ook een parkeerregime. En ik heb het zelf gezien, zeg maar, met pensioenhouders, die dan op een scootertje voor een Duitse auto heen eh, rijden. En dan zeggen tegen de mensen van. en die wijzen een parkeerplekje aan op de Tolweg en zeggen van, zet hem, zet hem daar maar neer. En dat zie je, hetzelfde zie je natuurlijk ook weer terug bij. Eh, bij de Tollenstraat, waar, zeg maar, waar het ook vrij is... en waar je dus mag parkeren. Maar je ziet het ook terug op bijvoorbeeld op de Van Lennepweg... waar zeg maar, mensen die eh, eigenlijk dan geen geld willen betalen... voor de parkeerplaats bij, eh, bij Centerparks... en dan daar maar hun auto neerzetten... en dat er onvoldoende parkeerruimte is voor de eigen bewoons. Je ziet in heel veel gemeentes... Hè, en ik ben recentelijk nog in Münster geweest bijvoorbeeld... maar gewoon de oude dorpskeren... daar kun je gewoon niet parkeren. Je wordt gedwongen om zeg maar, naar een parkeergarage te gaan... net buiten de ring, daar betaal je dan pak een beetje 20 euro per dag voor. En waarom kan dat hier in Zandvoort niet? Dus Is wij pleiten, pleiten er wel voor... en dat staat ook heel duidelijk in, on, in ons antwoord omschreven. <laughs> uh, de oude kern van Zandvoort... dat moet je gewoon ver, vergunningsplichtig maken... en alleen beschikbaar maken voor de bewoners. Ja, dat staat ook in het partijprogramma. En hoe denkt... daarover? Jullie hebben het over herverdeling... en uh, uh, eventueel Inrichting. een nieuwe uh, herinrichting. Ja, ik weet ook dat in het partijprogramma... van mijn buurman staat... dat er geen parkeermeters... ...ofthans liever geen parkeermeters in de rest van het dorp moeten komen. Maar ik hoor ook... Uh, net... Dat staat er niet, hoor. Nou, in die zin staat het voor mij wel. Um, het is maar... niet verstandig om overal parkeermeters ja. te plaatsen. Parkeren in de oude koren blijft middels de bewoners aan de bewoners zelf. Dus ja. ik, ik vind... Maar dan praten we alleen over de oude kerren, hè? Ja, ja. Nee. Ik vind juist, want wij hebben ook uh, in ons antwoord in de krant gezegd... ...dat een optie daarna bijt, of dat hebben we gezegd in het programma... ...dat we een optie overwegen om uh, wel parkeermeters in de wijk neer te zetten. Met die verstander dat als we een vergunningssysteem invoeren in Zandvoort. Dat die vergunning niet uh, enorm veel geld hoeft te kosten. Wat ons betreft kan het ook gewoon een administratieve vergunning zijn. Ik bedoel, we hoeven niet te verdienen aan onze eigen bewoners. Die betalen al genoeg uh, belasting en geld aan de gemeente. Um, dus wij denken dat dat ook een optie is. En um, als voorbeeld de Haarlemmerstraat. Ik reed er uh, van de week naar een vergadering van GroenLinks. Reed ik die straat binnen, Sandvoort binnen. En er staan gewoon zes, zeven busjes van Kennemerland Zorg. Um, Omdat het daar vrij parkeer is. Omdat het daar vrij parkeer is. En, en dat is denk ik het, dat, dat is het toonbeeld van het probleem. Daar wordt ook, um, ook over geklaagd. Ja, maar dus dat Is dat niet hetzelfde, is. hetzelfde als wat meneer Berens ja. vertelt? Maar dat is dan een beetje eigenaardig wat, wat, uh, wat meneer uh, Rabali zegt. Want als je dus zeg maar een parkeermeters bijvoorbeeld in het oude centrum zit. Dat betekent dus dat de anderen ook kunnen parkeren. En dat houdt dus meteen in dat er dus onvoldoende ruimte is voor de bewoners zelf. Er moet dus een vijf dus, komen voor de zandvoort. Dus, dus als je daar parkeermeters plaatst in die, in die oude dorpskern. Als je daar dus parkeermeters plaatst. Dat betekent dus dat er zeg maar uh, andere mensen ook kunnen parkeren tegen betaling, maar dat er onvoldoende ruimte is voor eigen bewoners. En wij zeggen er juist van, bescherm die eigen bewoners nou een beetje, geef die zeg maar de ruimte om in die dorpskern zelf een auto te kunnen parkeren en creëer parkeeroplossingen voor bezoekers, voor toeristen eh, en andere. zeg maar. Eh, en die zijn er genoeg. Jawel, maar GroenLinks haalt nu even de, de Halemstraat aan, bijvoorbeeld. En u haalt net het Traandal aan, en dat zijn de twee gebieden waar geen regime is. En uh, tot mijn verbazing heb ik een inwoner van Tranendal tegen een toeristie zeggen... ...je mag hier niet parkeren. Dus wordt het dan niet eens tijd... ...of het nou bij jullie vandaan komt of maar, bij jullie vandaan komt... Maar dat is dus ...om precies... sinds 2009... Een parkeerbeleid te gaan voeren over heel Zandvoort. Dat, is... dat vind ik nergens terug in jullie programma. En wel, dat is, dat is... vindt u wel terug in ons programma, want daar staat heel nadrukkelijk dat we zeg maar, een parkeerbeleid willen voor gewoon Zandvoort. En eh, daar bedoelen we mee heel Zandvoort. Terecht, uh, Jo van Nesnet, uh, exclusief Bensveld, maar voor heel Zandvoort. Omdat wat ik net al geschetst heb, hè? problemen die je in de ene wijk oplost, veroorzaken een probleem in de naastliggende wijk. Mm -hmm. En eh, Dus ik maar ben dat het helemaal zo. Dus Nee, genaar. dat gebeurt. Ja, en daar moeten we dus vanaf. Dus we moeten voor een ziet, parkeerbeleid voor heel zand Wat je ook ziet, in de Zuidbuurt is overdag leeg. Is er is bijna niets geparkeerd. Is dat niet zonde? Kan je daar niet bepaalde tijden, want we hebben het al eens een keer gehad, invoeren van na acht uur alleen nog voor bewoners of 6 uur of 7 uur. En dan vanaf tien uur voor iedereen. Maar dat zou op zichzelf zou dat een oplossing zijn, niet alleen voor de Zuidbuurt, maar bijvoorbeeld ook voor Oud-Noord. Want daar is het precies hetzelfde probleem, eh, dat eh, overdag is de ruimte genoeg, maar vanaf 6 uur is die ruimte zeer beperkt. Nou, dat, is, dat valt nog te bezien, want er zijn zoveel mensen uit eh, Nieuw-Noord die met de auto daar naar het hoek komen, auto daar neerzetten en ja. naar het station gaan. Ja, dat klopt. En dan kan je dus niet zeggen van, nou, dit is alleen voor zandvoorters, want dat is het dan al. Nee, ik begrijp niet precies waar je naartoe wil. Ja. Uh, maar ik zeg, kijk, je zegt van, uh, overdag is het leeg. Dus kun je dus zeg maar is er parkeerruimte genoeg? Ja. Nou, dat zeg ik ook. Hè? Van dus uh, als, het een, als het een parkeeroplossing is waarvan je kunt praten en zeggen van, uh, overdag is het vrij. En vanaf zes uur is het alleen voor bewoners. Dan zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar daar zullen we dus met elkaar over moeten praten. En dan zullen we denk ik met de bewoners in overleg moeten zeggen van, is dit een acceptabele oplossing? Kunnen jullie daarmee leven? Zorgen voor draagvlak? En kijk, 100% kunnen we het niet, niet iedereen naar het zin maken. Nee, dat, nee, is, nee, dat, is, eh, dat is volstrekt duidelijk. En dat hebben we ook gezegd, hè, van, maar ik denk dat uh, de is gewoon slim genoeg... En, en, en ook verstandig genoeg zijn om dat prima te accepteren. Ik zag net uh, uh, Karim een beetje hoofdschuddend luisteren naar uh, nou, meneer Beersen. Ik denk dat er nog een ander aspect aan deze is... en dat alles valt en staat bij het handhaven van het parkeerregime. Um, een van mijn partijcollega's die woont hier verderop in de straat... En die ziet gewoon letterlijk gebeuren dat een bewoner zijn auto uh, op een bezoekersplek neerzet die een oprit heeft. om vervolgens de bezoeker op de oprit van zichzelf van zijn eigen woning neer te zetten. Weet je, het valt of staat bij handhaving ook in deze. En als wij een goed regime uh, neerzetten en op zich <coughs> sommige aspecten van het huidig parkeerbeleid zijn gewoon goed. Maar als we daar dan niet op handhaven dan, dan heeft het wat ons betreft nog steeds weinig zin dat er een parkeerregime is op dat moment. Dan zouden er meer handhavers moeten komen. Ja, Want dat zou er moeten De handhavers die er deur zijn, hebben ook andere taken. Zeker, die hebben heel veel taken in ja. zelfs. En zeker in de zomer. Uh, wanneer wij eigenlijk de, de piekbelasting qua, qua parkeren ook hebben. Dus ik denk ja. dat ze daar ook iets in moeten, moeten bekijken. Denkt u over die uh, handhaving van het parkeerregime? Nou, ik, mijn buurman heeft volkomen keer gelijk natuurlijk. En het eigenaardige is, van als OPZ hebben we al, we zijn al een jaar met de burgemeester in, in de raad in gesprek over, zeg maar, tuigt dat handhaven nou eindelijk eens een keer op? Hè? Niet alleen zeg maar, voor het parkeren, maar ook voor een, totaal, voor een aantal andere gebieden. Dan zegt de burgemeester, die zegt op een gegeven moment van sorry, maar er is geen budget voor. Alleen als ik dan de begroting van 2018 nakijk, dan wordt er niet gevraagd om extra budget. Terwijl er toch eigenlijk euh, euh, heel zeggen, raadsbreed gevraagd wordt om, om meer handhaving. Zou dat ook raadsbreed gesteund worden, zo'n aanvraag? Nou, dat weet ik dus niet. Ik bedoel, maar als iedereen zegt van er moet meer handhaving plaatsvinden. En nogmaals, het gaat niet alleen om parkeren, hè. het gaat om, ook, ook over fietsen op de boulevard. Eh, er zijn nou, een half van, over a, een van het andere dingen. He. Dus ja. het gaat over, over veel breder. Waar alle handhavers mee, mee belast zijn. En als we dan aan de ene kant zeggen van ja, er moet meer handhaving komen. En als dan de burgemeester zegt van ja, dat is prima, maar dan moet ik meer budget hebben, waarom, nou, dan, dan vind ik ook dat er meer budget nodig komen. Daar raad dan geen geld terug omdat, omdat, er, omdat de burgemeester heeft nu aangegeven dat hij met een voorstel komt om zeg maar, ten aanzien van die handhaving nu eindelijk een keer wat te gaan doen. Nou, daar zijn wij dus nu al een jaar over bezig met de, met de burgemeester. En ik hoop dus dat hij, dat hij daar dus nu gevolgen aan gaat geven. Um, nog even over het, het parkeer, hè, want dat loopt ongeveer van 2009 en daarvoor. Al uh, is, is opzet daarvoor gegeven. Wanneer geven jullie de opdracht aan het college om daar wat aan te doen? Want er nou, wordt van alles over gesproken. Ik heb diverse opmerkingen gehoord tijdens het plaatsen van parkeermeters enzovoort. En uiteindelijk zie ik het nog niet. Nou, dat, dat, dat is denk ik niet helemaal juist. De, de gemeenteraad heeft aan de rekenkamer van Zandvoort verzocht om daar nog eens even goed in te duiken. Hè. Er, is, de, recentelijk, de is, er de, is recentelijk ja. is een rapport geschreven, uh, verschenen van de rekenkamer van Goudappel en Koffing... die aangeeft van wat uh, in principe de knelpunten zijn. Uh, en eh, ik ga ervan uit dat daar mee aan het werk eh, gegaan wordt. Dat was eigenlijk al de bedoeling, maar door allerlei andere zaken is dat wat opgeschoven. Maar het staat voor volgende week staat het op de agenda ja. om daar met elkaar over van gedachten moet te wisselen. En, en dan gaan we ja. de volgende stappen eh, wat ons betreft nemen. En het is dan aan de volgende raad om daar verder invulling aan te geven. Hoe lang denkt u dat het nog gaat duren voordat je een, een goed regime hebt in Zandvoort? wat mij betreft kan dat volgend jaar geregeld worden, maar zo ingewikkeld is het volgend jaar niet. Kan niet. maar we, ik zijn we daar helemaal bij aan. Zo snel mogelijk, het liefst. En uh, we moeten dan ook goed kijken naar de parkeergarage, want daar moet ook een. Na de parkeergarage. Ja, ik denk dat we die veel meer kunnen benutten. Die staat nu veel te veel leeg. Als je de parkeergarage inrijdt, Dat ja, dan... Dus je niet benut moet worden, in plaats van kunnen benutten. Nou, ja, <laughs> benut moet worden inderdaad. Nee, ja, hoe, hij wil staat, je, hoe wil je dat doen? Nou, we zouden bijvoorbeeld misschien kunnen kijken of we niet al die bezoekers die nu uh, her en der door de wijken staan van pensionhouders en noem het allemaal op, dat we niet die tegen een gereduceerd tarief in de parkeergarage laten parkeren, waardoor we toch nog wel wat geld aan de parkeergarage terugverdienen. pensioenhouders, Pensionhouders, pensionhouders uh, hotels. hotels, centerparks mensen misschien. En misschien kunnen we daar iets in vinden. Die uh, opmerking in het partijprogramma van GroenLinks is dat het geen melkkoe uh, mag worden het parkeren. Maar dat is het toch het. al? Uh, voor bewoners geen melkkoe. Um, ik bedoel, onze Maar dat is het toch al? Op dit moment voor bewoners. Ja. Um, in zekere zin, waar ik woon, dan weer net niet. Ik woon in, in Oud-Noord. Um, no, dus no, vrije buurt. Ik woon nog in een vrije buurt. Maar wat ik zei, daarom willen we ook um, uh, een administratieve vergoeding voor een parkeervergunning. Omdat we vinden dat we niet de bewoner uh, meer geld moeten laten, uit, of laten betalen aan het parkeren. Mm -hmm. Dat is nu al gratis. Uh, wat mij opviel in jullie antwoord uh, voor de stelling in de krant. En dat, dat, uh, dat zint mij wel. Je hebt het over een fietsenstalling. Ja. Uh, dan bedoel je ook waarschijnlijk een scooterstalling. Want ja. af en toe, zeker. Een hele mooie dag is het. Uh, ja, daar kunnen dat... geen hulpdiensten erin of nee, niks. Dat is gevaarlijk zelfs. is dus heel erg hard nodig. Ik weet nog zelfs dat uh, de boot van de KNMR. die stond op de boulevard. En daar werden letterlijk gewoon voor de ingang van de boot die moet uitrukken. werden gewoon scooters en fietsen geplaatst. En dat is. Uh, ...denk ik ook wel voor dat parkeerprobleem echt een uh, uh, aantoonbare situatie geweest. En wij willen dan ook inderdaad meer fietsenplekken, parkeerplekken voor scootersfietsen. Ja, fietsen. kom je weer op een het stukje dorp. handhaving het goed. Ik wil even ja. aan meneer meneer vinden. Uh, wat vindt hij van het, uh, de opbrengst van het parkeer? Uh, want er wordt duidelijk rekening mee gehouden in de begroting. Volgens GroenLinks mag het geen melkkoe zijn. Maar er wordt duidelijk met de, uh, de opbrengst van het parkeer gelden wat gedaan. Ja, en dat, en dat is op zichzelf is dat ook niet zo erg. Dat, uh, zeg maar, uh, er worden ook allerlei voorzieningen getroffen, hè, dus die moeten ook betaald worden. We hebben wel vorig jaar met de, in de gemeenteraad afgesproken dat, zeg maar, uh, het uh, netto resultaat uh, zeg maar niet, het miljoen niet meer uh, niet mag overschrijden dus er is in ieder geval is er een soort van grens aan uh, aangebracht ik wil nog even terugkomen op het fietsparkeren want dat staat ook bij ons in het programma en niet alleen het fietsparkeren hè, maar ook uh, zeg maar uh, aansluitpunten voor, uh, voor elektrische fietsen uh, en dat ja. praten wij natuurlijk met name met ouderen over die uh, zeg maar heel vaak op een, met een elektrische fiets alleen als je natuurlijk het beleid ziet van de gemeente in de afgelopen jaar uh, we hebben het stationsplein, hebben stationsplein fantastisch is mooi opge, opge, opge, opgeknapt. Alleen als je kijkt naar de fietsenstalling... die daar is, het is natuurlijk een regelrechte ramp... wat daar ja, gebeurd is. En ik, en ik heb daar al... een paar keer heb ik daar op gewezen. En ik vind het onbegrijpelijk dat we... Zeg maar, gigantisch veel geld uitgeven voor het opknappen... van het, van het, van het, van het stationsplein. De fietsenstalling <coughs> helemaal buiten... schot laten en dan maar verwijzen... Ja, dat moet ProRail maar oppakken. Waarom hebben we daar niet meteen... en dat houdt dat, zeg maar, na, achter dat voormalige hotel... Keur is volgens mij best ruimte om daar een beetje... een fatsoenlijke fietsenstalling verder nog te maken. En nu... Zet iedereen weer zijn fiets daar, eh, daar, eh, ja. daar in feite ja. op die doorsteek. Ik vind het zonde, want kijk, aan de ene kant praten we natuurlijk heel veel over de, het betrekken van het strand bij, eh, bij, eh, bij eh, het hele gebeuren. Maar met name de toegang van het station naar het dorp is natuurlijk gewoon treurig, mm -hmm. droevig. Dus de mensen worden niet echt uitgenodigd naar, om naar het dorp te gaan. Daar komen we bij het volgende onderwerp misschien nog op terug. Hè? Ja, we hebben ook nog een uh, rode loper, uh, maar, maar <laughs> daar gaan we het niet over hebben. <laughs> maar, en dat is in feite doodzonde. En ja. uh, dat had, Volgens ons had dat gewoon ook beter gekund. En we moeten veel meer bij ProRail uh, gewoon druk en zeggen. Want ook op het station is het gewoon, is het gewoon de fietsenstalling. Is gewoon dat zou allemaal wat netter kunnen. Zou Heren, wij gaan uh, muziekje draaien en dan stappen wij over naar stelling 4. Uh, geweld van de eerste stelling gaan wij uh, naar stelling 4. Kwaliteitsverbetering van toeristisch aanbod leidt tot een beter woonklimaat van inwoners. Ja. Kan je dat nog verder inleiden? Period. Nee. Dat is hem. Dat is hem. En dat zegt alles. Eens of oneens? Uh, Even kort. De discussie niet, voeren we daarna. Het leidt niet automatisch tot verbetering van het woonklimaat. Oneens, dus? Oneens. Eens. Het leidt tot een verbetering van het woonklimaat. En in welk opzicht? Nou, in de opzicht van natuurlijk het voorzieningenniveau... wat natuurlijk hoger is dan voor een dorp uh, gemiddeld. Dat is het sowieso al. Dat is het sowieso, sowieso ja, ja. natuurlijk. En um, hoe, hoe mooier en beter wij de badplaats voor de toerist maken... hoe beter dat ook uh, voor de bewoners zal zijn. Natuurlijk zal er ook meer overlast komen. Alleen door branchering bijvoorbeeld, wat wij hebben voorgesteld... en door het toewijzen van uh, evenementsterreinen... die niet in uh, de bebouwde kom liggen, om het zo maar te zeggen... denk ik dat we, dat we daar een mes hebben wat aan twee kanten snijdt. Waarom online, shop? Nou, de stelling is of het automatisch leidt tot ja. verbetering. En ik zeg van het leidt niet automatisch tot verbetering. Okay. En dat zegt in feite mijn collega hier aan de, naast mij zegt dat ook. Want hij stelt meteen allerlei voorwaarden uh, die dan plaats moeten vinden. Het volstrekt duidelijk zijn. Natuurlijk is er een voorzieningenniveau in het dorp. Die uh, niet normaal niet past bij een dorp van 17.000 inwoners. Daar is iedereen het over eens. Alleen uh, we moeten wel oppassen dat uh, zeg maar de nadruk alleen maar op het toerisme. Uh, en alleen maar het volgen van die toeristische visie... dat dat niet automatisch leidt tot het, dat het zeg maar, verhogen van het woongenot in, uh, in Zandvoort. Laat ik een voorbeeld noemen. Uh, we hebben Het afgelopen jaar hebben we twee maanden lang een, uh, een reuzenrad gehad voor, uh, op, de, op het Badhuisplein. Nou, als je daar woont, dan weten de mensen heel goed van... ik woon in een, do in een, to in een toeristisch dorp, hè. Uh, ik heb overlast. Dat is ook helemaal niet erg, maar te veel, te lang dat werkt agressie op. En dat is niet alleen daar, maar dat is natuurlijk ook in het dorp. Nou blijkt dat zeg maar in goed overleg, hè, en daar pleiten wij ook steeds voor... dat er zijn maar afspraken gemaakt voor 2018... dat dat reuzenrad er geen twee maanden komt, maar een maand. Dus dat is een uitstekende oplossing. Dus dat kan heel goed werken. Maar het is dus niet automatisch zo dat als je zegt van, eh, oké, okay, eh, zet dat ding er maar eh, vier maanden neer, dat dan, eh, dat dan alles is opgelost. Dus dat werkt natuurlijk niet zo. Wat nog ik... een andere opmerking wil ik nog graag maken. Kijk, als we praten over economie en economiebevordering, dan is dus zeg maar, de afgelopen raadsperiode, vier jaar lang, is er geen enkele aandacht besteed aan een economisch plan voor Zandvoort. Hè? Totale plan Economie. We hebben wel een toeristische visie. Waarvan wij zeggen van die toeristische visie had een afgeleide moeten zijn van een economisch plan. Ja, hoe krikken we zeg maar de, in feite alles op. Eh, in het, met name in het dorp. Maar dat gebeurt dus kennelijk niet. In ieder geval in onze ogen volstrekt onvoldoende. Er is nu uh, een, toch duidelijk een uh, economische kanskaart in ontwikkeling. En die is? Die is nu in ontwikkeling en die wordt uh, volgende week al gepresenteerd neem ik aan. Wij hebben daar een verhaling over... Een, uh, er wordt dus wel economisch nagedacht, alleen is dat ja. bij de raad nog niet bekend? de raad heeft nog niks gehoord. Wat nou, dan, dat het is. dan praat ik misschien voor mijn beurt, maar er wordt economisch nagedacht. Ja. Nou, dat zou, van nou vier uh... jaar zou dat ook tijd worden. Ja. Nou ja, ik, ik ben aan de andere kant ook blij met zo'n initiatief over, op, van het Reservat. Ik denk dat uh, iedere standvoorter dat ook wel een mooie toevoeging vond aan Zandvoort. En uh, een, een leuke attractie voor Zandvoort. Um, inderdaad wonen bewoners en die bewoners moeten we echt serieus nemen... want die wonen daar het hele jaar en die hebben het meeste overlast. En daarom vinden wij ook dat we misschien uh, goed moeten gaan kijken... naar welke evenementen wel en goed passend zijn bij Zandvoort. En uh, misschien laten we ook een hele grote kans liggen. Dat is misschien een typisch GroenLinks-puntje op het gebied van duurzaamheidstoerisme. We hebben de prachtigste duinen om ons heen. Uh, ik weet uit ervaring dat mensen naar de Veluwe gaan om herten te komen te, te bekijken... In Zandvoort lopen ze gewoon door het dorp heen. Ehm. Um, ah, ik bedoel. Is het iedereen blij mee Nee, dat weet ik. Maar um, wat, waar het mij om gaat. We, we kunnen de duinen en de omgeving van Zandvoort zoveel beter uit, uitbuiten. Of uitbaten. In dit geval um, op het gebied van toerisme. Waarom doen we dat niet? Nou, uh, nou Dat, dat moeten we op... eigenlijk aan Lana Lemmers vragen. Ja. <laughs> <dat> we... <laughs> nou, die heeft daar wel een mening over. Die zegt kom en struin door de duinen. Inderdaad. Beach voor spotting. De beach voor spotting. <laughs> ja. Um, dat uh, <laughs> zie ik toch wel erg uh, terug in jouw antwoord, in de, jullie antwoord in de krant. Het is echt een, een, een, uh, een pleit voor heel veel toerisme. Maar nou, je eigenlijk alleen voor dagjes toerisme. Ja, een krant voor dagjes toerisme. Ja. Maar zoals we ook in de krant hebben neergezet, staat op onze website staat een wat uitgebreidere visie. want wij vonden dat we aan de woorden die we gebruikten net iets te kort hadden. En uh, Remy, Remy Driehuizen, onze uh, nummer drie, die heeft um, voor zijn studie vrije tijdsmanagement, heeft hij een onderzoek gedaan in Zandvoort naar... Juist dit bepaalde punt rondom toerisme. En wat we daar ook uit terugkregen. Of wat hij daar uit teruggeeft Van bewoners. Is dat zij ook zien dat er heel veel kansen voor zand wordt liggen. En dat we die kansen een keertje moeten pakken. En in de krant zeggen we inderdaad dagjes toerisme. Um, daar zijn we ook zijn we volledig achter. Want als je gaat kijken naar de omliggende dorpen. De omliggende uh, steden ook in dit geval. Er dus ontstaan steeds meer stadstranden. Ook in Amsterdam. Ik heb zelf in Amsterdam-Noord gewoond. Op de NSM-werf. En daar heb je echt... Alleen maar stadstrandjes. En dat is gewoon maar, concurrentie voor ons. Nou, uh, werd er <coughs> maandag iets anders uitgelegd. Dat de stadstrand uh, leuk is voor Amsterdam. Maar dat de overloop terecht niet zonder moet zitten. Dus daar kan je natuurlijk over discussiëren. Um, zeker. OPZ, dagtoerisme of uh, lange verblijfstoerisme? Uh, onze insteek. Kwaliteit. <coughs> Kijk, we hebben natuurlijk heel veel dagtoerisme. En uh, het is ook zeker niet onze bedoeling. Gaat het Joop? <laughs> <Heerlijk>. <laughs> uh, het is uh, zeker niet onze bedoeling om zeg maar het dagstourisme uh, te verminderen of weg te halen alleen uh, we hebben wel als ik, ik ben in 1984 ben ik hier gekomen wonen en als ik kijk van hoe de ontwikkeling is geweest met name in het centrum heeft zich, uh, uh, langzaam heeft zich uh, Zandvoort ontwikkeld tot een padatdorp uh, uh, van alle goede bedrijven en zaken die er waren die zijn weg en wat we terugkomen is zeg maar uh, de snelle horeca noem ik het Even. En de winkeltjes met kleding die, die heel snel weer vertrokken zijn. Waar wij op insteken is nadrukkelijk zeg maar, is het kwalitatief hoogwaardig verblijfstoerisme. Waarom kan iemand die zeg maar, deze regio wil bezoeken. Zandvoort niet zien als uitvalsbasis. Kan genieten van Zandvoort. Kan genieten van het strand. Kan genieten van de duinen. Maar heeft ook directe toegang tot Schiphol. Tot Amsterdam. Tot Haarlem. Wat ook een hele leuke stad is. Hè? Ik vind het zeker zo mooi als Amsterdam. Schiphol. ik al. De Keukenhof. De Zaanse Schans. Noem alles maar op. Dus laten we proberen hier nou eindelijk eens een keer. Wat echt wat van de grond te, breken, te brengen. Te zetten. En zeggen van laten we eens kijken van of we wat hoogwaardige hotels hebben. Ja, ik wil nog even naar op maken Joop, die hoogwaardige hotels. Ja, want kijk, als je kijkt, hotels zo... heb ik het over. We praten over vier en vijf sterren hotels. Uh, er is recentelijk inderdaad besproken het rapport van de Sigio over, uh, over de Formule 1. Hè. Nou, daar wordt zeg maar heel veel. Dat is een heel dik rapport. Wordt er Wordt heel veel gesproken over de Formule 1. Maar er staat op bladzijde 7 staan twee regeltjes en er staat in van dat er allerlei uh, dat het circuit is of de expertanten van het circuit zijn bezig met een masterplan over van wat ze nog meer allemaal willen doen een jaar voor met name jaar rond toerisme. Als ik dan de wethouder vraag van vertel me daar eens wat meer over dan zegt hij van dat is nog allemaal in ontwikkeling en daar weet ik nog niks van. Dat is jammer. Dat is nou net een gemiste maar kans. die ja, maar wij praten niet met circuit. Wij praten met de wethouder. Ja, en als de wethouder zegt, van, wij zijn met het circuit in gesprek over allerlei ontwikkelingen. Dan neem ik aan van dat dat er is. En juist met name, denk ik, met de, expertanten, met de nieuwe expertanten van het circuit. Hebben we gewoon een, een belangrijke factor. Ja, die eh, beschikt over invloed. Die beschikt over geld. Eh, die, zeg maar, mee als katalysator zouden kunnen werken. Om die extra boost in Zandvoort tot stand te brengen. Kwaliteitsverbetering ik... op het circuit. Nou, niet alleen op het circuit. Maar als je praat over, zeg maar, een met een congresaccommodatie hè? als overloop van bijvoorbeeld naar Amsterdam. Ik heb het als voorbeeld al regelmatig genoemd. Toen ik in het bedrijfsleven werkzaam was, uh, wij namen één keer in de twee jaar namen wij deel aan een grote tentoonstelling, internationale tentoonstelling in, uh, in Amsterdam. En ik nodigde mijn agenten over de hele wereld, nodigde ik uit naar Zandvoort. Om zeg maar twee, drie dagen te praten over de producten, maar ook te genieten van alles moois wat mooie, we Zandvoort, het mooie, het mooie wat Zandvoort hebben. Mooie wat Zandvoort heeft. Ja. En die kansen liggen er dus heel duidelijk. Ja, over kwaliteitshotels daar, uh, daar wordt over gegonsterd. Uh, er komt een nieuw plan hier op het Badhuisplein bijvoorbeeld. De reactie op de ontwikkeling van het circuit, want ik zie je, Karim, toch wel een beetje kijken. Uh, GroenLinks, ja. duurzaamheid, circuit. Ja, het circuit kan zich ook duurzaam ontwikkelen natuurlijk. Dat zou wel leuk zijn. Um, ja, ik wil ook nog even terugkomen op iets anders, want wij hebben ons bijvoorbeeld brancheringsregels staan. En daardoor ga je juist die patatzaken een beetje tegen, denken wij. Um, dus dat is, dat is een punt dat ik sowieso even wil we hebben gemaakt. Je uitleggen dat brancheren. Ja, dat brancheren betekent in feite dat wij willen zien of graag een plan willen zien. Uh, misschien met een, uh, een, een winkelmanager. Een economisch Die... plan voor Zandvoort dus eigenlijk. Nou, misschien wel een economisch plan voor Zandvoort. Misschien kunnen we daar ook ja, op vinden ja. inderdaad. <laughs> um, maar dat we in ieder geval kunnen, um, kunnen zien of een duidelijke kaart kunnen maken van Zandvoort. Waarbij we gaan zeggen van nou, we, we hebben het liefst dat soort winkels aan deze kant van, uh, van het dorp. En uh, dat we daar ook op kunnen sturen. We gaan samen over werken samen met Haarlem. Um, kan altijd beter ambtelijk, ja. Kan altijd beter, zeg ik ook bij. Maar misschien kunnen we juist Haarlem, die in het verleden echt een grote kwaliteitsslag hebben gemaakt in een winkelaanbod en in een winkelcentrum. Misschien kunnen we die eens een vragen om goed met ons na, mee na te denken over juist dit probleem. Want wat ik echt dood en dood zonde vind, en dan kunnen we over hotels gaan praten en noem het allemaal op. Is dat als ik door Zandvoort ga, dat ik best wel veel leegstaande panden zie. Ik zie soms ook wel dichtgespijkerde panden. We zitten toevallig ook naast een pand wat uh, redelijk dicht is nu. En ik denk dat wanneer we dat soort punten <tus> eerst opknappen, de openbare omgeving. Wat ook aan, uh, aan de andere kant voor bewoners gaat natuurlijk, geld. Mm -hmm. Dat we dan een grote kwaliteitsslag slaan. En dat we dan moeten kijken naar een hotel. Het zit en... alleen met bepaalde ondernemers in Zandvoort die, uh, laat ik ze maar noemen, huisjesmelkers zijn. En exact. gigantische prijzen aan huur vragen. En dat is niet meer op te brengen. Daar, daar kan de gemeente niks aan doen. Nee. Nou, we zouden daar in feite wel iets aan kunnen doen. Um, je hebt namelijk precies hetzelfde probleem in Amsterdam. Um, en daar is de gemeente nu heel erg uh, met wet en regelgeving bezig om te zorgen dat je dat juist tegen gaat. Zou wij bijvoorbeeld ook staan dat wij wel willen dat uh, Airbnb's bijvoorbeeld zich aanmelden bij de Belastingdienst en uh, bij de Kamer van Koophandel. En uh, wij willen kijken naar de mogelijkheden om, om te bekijken of wij ook net als in Amsterdam kunnen gaan uh, sturen op het aantal dagen dat je in een woning moet zijn in Zandvoort. Waardoor we, denk ik, hopen wij, wat een grote woningaanbod overhouden voor de bewoners zelf. Want dat is wel echt misschien wel een van de grootste problemen, denk ik, in Zandvoort op dit moment. En dat is dat, dat er heel weinig woningen voor Zandvoort er zelf beschikbaar zijn eigenlijk. En dat is dood en doodzonde. Dat is een ander probleem. Ja. Ja. Dat is een heel ander probleem. Een ja. ander probleem. Um, wat denkt OPZ over de uh, Airbnbs? Nou, die ontwikkeling loopt natuurlijk helemaal uit de hand. Uh, dat is, uh, is volstrekt duidelijk. Dat is niet alleen in Amsterdam zo, maar dat, uh, probeer, dat begint hier in, in Zandvoort ook al, uh, ook al uh, verkeerde trekken te vertonen. Trekken we en... daarmee de kwaliteit naar beneden? Um, ik wil niet zozeer zeggen dat, dat we daarmee de kwaliteit misschien naar beneden trekken. Um, alleen wat er in ieder geval wel gebeurt is dat er woningen ontrokken worden gewoon aan het woningbestand. En dat is denk ik, met name in Zandvoort, is dat gewoon een hele slechte zaak. Ja, maar deden we dat vroeger ook niet? We gingen in een schuurtje wonen en, we, en verhuurden ons woonhuis. Ja, ja, ja dat maar dat... Wel. Maar, maar de, maar, dan wonen we maar, nog steeds maar, maar dat is denk ik... Dat is, uh, Zomerproces. De, ja, ik wou haar zeggen, ben je al zo oud ben, Maar. Dank je wel. Maar, maar natuurlijk... Maar daarbij bleef... Oh, natuurlijk wel in, ja, maar daarbij bleef in principe natuurlijk wel het feit overeind dat jij daar wel bleef wonen. Oké, okay, je, trok je, je trok je wat terug eh, voor eh, pak een beet zes, zes tot acht weken. Maar je bleef wel in het huis wonen. En wat we nu zien is dat er, zeg maar en die ontwikkeling die is ook al gaande, dat er zeg maar, panden opgekocht worden. En dat is in Amsterdam ook zo. Ja. Dat is hier schijnt het ook al zo te zijn, heb ik gehoord. Dat er panden worden opgekocht door beleggers die dat, die, dat, die, dat, die dat aardig vinden. Omdat ze gewoon een goed rendement kunnen maken. En... Eh, die panden worden dus ontrokken aan, het, aan de woningvoorraad. En worden ingezet als Airbnb-ruimte. Ja, en dat is een verkeerde ontwikkeling. De bepaalde VVA's die hebben dat al in een reglement opgenomen. Nou, volkomen terecht. Dat dat niet mag, ja. neem je. Ja, ja, ja. Nee, ja, volkomen, alleen, volkomen terecht. Ja, de optreden daartegen schijnt wat moeilijk te zijn. Maar goed, dat is, uh, kan kwalitatief slecht zijn. Of, of misschien heel goed oh. als je... In wil en je krijgt een hartstikke mooie flatten beschikking, vind je dat als toerist natuurlijk prachtig? Dat is prachtig, ja. Nee. Ik wil nog even terug, als het mag, naar het vorige punt. Want je zei iets over het leefstand: hè, van, ja. uh, ik ben het helemaal met mijn voorganger eens dat we moeten kijken, uh, en die gesprekken zijn ook gaande: hè, met uh, je noemt dat dan huisjesmelkers. Ik, ik wil dat. Een, wat negatieve, een negatieve benadering. Maar nou zeggen die ondernemers. Die zullen we, daar zullen we toch mee in gesprek moeten. En het rapport wat recentelijk is gepubliceerd. Geeft aan dat zeg maar, de leestand in Zandvoort niet echt eh, dramatisch negatief afwijkt. Van andere eh, zeg maar, kustdorpen. Dus wat dat betreft raad het misschien nog niet zo slecht. Eh, ik vind, ik, in tegenstelling tot wat het rapport zegt. Eh, ben ik wel van mening dat de huurprijzen gewoon te hoog zijn. Ja? Ik eh, sprak laatst nog met een ondernemer in de kerkstraat. En die zei tegen mij. Van, joop, Ik kan hier gewoon mijn zaken blijven runnen omdat het mijn eigen panden zijn. En ik niet belast ben met die forse huren. Dus het speelt kennelijk wel een rol. Maar de gemeente kan daar wel in sturen. In, bijvoorbeeld ook in het onderhoud. Hè. Uh, er staan bijvoorbeeld in de staan nu een paar uh, uh, panden leeg. En dan zou ik zeggen van uh, de etalages of de front van die panden daar kun je als ondernemer best uh, wat aan doen dat dat een iets vriendelijkere uitstraling heeft maar ook zeg maar ten, ten aanzien van bouwvergunningen en dat soort zaken hè, van, uh, als je kijkt natuurlijk uh, het pand van, uh, van uh, het voormalig pand van de andere bank is, is, staat natuurlijk op een perfecte locatie alleen het is zo ongelukkig dat die geldautomaat die staan precies verkeerd waardoor je dus zeg maar een hele grote frontoppervlakte niet kunt benutten En, en dus, kan je daar als gemeente en? wat aan doen aan, aan, aan bijvoorbeeld het, uh, het dwingen van het verplaatsen van de geldautomaat nou, daar kun je niks aan doen maar je had in de Tijd bij het afgeven van die bouwvergunning... ...voor die, voor die gelduitgiftelautomaat... ...had je misschien wel kunnen zeggen... Van, ja, is, dat... dit nou de ...is dit nu de optimale plek? Eh, kijk dan eens even of het niet verstandiger is... ...om die bij wijze van spreken in de Oranje straat te doen... ...of op te schuiven en meer richting ja, de is, Bruna. Is, dat, dat is meer een les voor He? de toekomst. Dat ja, is een ja, les voor de toekomst. Daar Daarin nog heel even ja, kort, nee, ...want we gaan euh, straks over naar een nieuwe partij... ...en die moeten we ook de ruimte geven. Dus Zeker. Nee, de, de, de geldautomaten, het probleem wordt opgelost volgens mij. Voor mij gaan de, komen er allemaal merkloze geldautomaten in heel Nederland staan, binnenkort. Binnen niet afzienbare tijd. Dus dat zou misschien een oplossing zijn, daar moeten we goed op letten. Nee ja, ik, ik sluit me in dit, deze zin ook wel aan bij mijn buurman. Um, er zijn veel problemen ik denk dat we makkelijkst eruit komen door allemaal samen te werken. En met, met z'n allen een visie te hebben, met z'n allen dezelfde kant op te gaan. Ik denk dat ook dat nodig heeft. Okay. De grap, grap is dat ik dat uh, ongeveer elke vier jaar hoor, ja. dat we allemaal samen moeten gaan werken. En vervolgens gaan we allerlei poten zaken, dus uh, laten we dat even voor wat het is. Um, we gaan even, dat, dat hoop we gaan, ik wel, die samenwerking. Ben, we, moeten en dan gaan we, loten, ja. we moeten afsluiten, we gaan loten. Uh, omdat QEAR nou mee gaat doen, ga ik die volgende keer mee laten loten. Ik wist die niet moet zeker. in het zakje. Ja, die moet ja. in het zakje. Is dus nu nog in ieder geval. Maar we gaan in ieder geval Joop eentje laten trekken. Hmm. D66. Moet je daar een bril voor hebben? <laughs> ah, ja. Het is een 99D. <laughs> en die gaat opnemen tegen de Partij van de Arbeid. Mike. Is je er nog aan? Ja, ze stond er nog wel goed. Uh, de volgende twee stellingen die worden uh, gedeponeerd in de Zondagskrant aanstaande... En de week erna. En dan zitten Joop en ik hier gezellig met de D66 en P van A om deze stellingen te discussiëren. Ja. Heren, ontzettend bedankt voor komst en discussie. Joop, bedankt voor het ondersteunen. En we gaan zo door naar het nieuw onderwerp. Fats Waller on the Super G He said music's real The rest is scenery." Oh, he played Politieke item, uh, discussie die uh, tussen OpenSet en GroenLinks gevoerd uh, werd, ja. hebben wij uh, hier aan tafel zitten. Janine Querel, zeg ik het nou goed. En uh, de nieuwe partij, Queers. Uh, queer. Queer. queer. queer, queer uh, Queers is een, een café geloof ik. Ja. Ja. Ik zit daar een beetje mee. Goed. Uh, uh, nieuwe partij. Uh, queer uh, is een Engels woord. Ja. En uh, in het Engels betekent het raar, zonderling. Ja. En dat was eigenlijk uh, de manier waarop ze de homoseksuele en de lesbische meisjes uh, be betitelden. En, en, en uiteindelijk is dat een soort geuzennaam geworden. Van, mooi niet, daar dus zijn we trots op. En, Weet je precies wie je, ja, uh, wie je bedoelt? En het, gaat dus, het gaat dus over uh, um, uh, mensen als uh, homoseksuele, biseksuele meisjes, uh, transgenders... Interseksuele. Ja, ja. ja. En die. valt het allemaal. Ja. In de aanloop naar uh, de verkiezingen uh, kwam de ja? naam queer kwam, uh, naar boven. We wisten eigenlijk niet wat we er weer aan moesten. Ja? We, we, we, we dachten dat het in Amsterdam zou zijn, we dachten dat het in Heemstede zou zijn. Ja. En nu in de Heemstede-krant staat dat het in Zandvoort gaat. Ja, we gaan op twee plekken beginnen: twee in, Am plekken. in Amsterdam ja? en in uh, Zandvoort. En dat is echt nieuw, Janine, helemaal? Ja, een ja. nieuw. helemaal, helemaal nieuw. nieuw partij, ja. Het okay. is uh, afgelopen uh, uh, zomer er opgericht mm -hmm. rond een uh, grote manifestatie in Hoorn, ja. uh, Transmission. En dat, daar probeerden een aantal kunstenaars in, uh, in beeld te brengen hoe het leven van transgenders in elkaar zit. En ja. allemaal vanuit hun eigen disciplines. En we hadden elke dag op tijdens die manifestatie hadden we een thema. En een van de thema's was empowerment. En Rond die empowerment ze kwamen mensen achter op het idee van we zouden toch een partij moeten oprichten die ook opkomt voor uh, ja. uh, het wel en wee van, van deze groep. Die, uh... En toen was wel de discussie dat je moeten moeten pakken, dus neem niet de transgeners, dus maar neem dan de hele queergemeenschap. Ja, en zo zijn we het ook de naam queer gekomen. Maar dan moet ik de hele queergemeenschap gebruiken. Nou ja, maar ja. je hebt het over, over toch uh, zo'n anderhalf miljoen mensen. Nou, ja, het is toch uh, alles bij elkaar. Ja. Tijdens die uh, gesprekken ben je dan uh, van plan om een partij op te richten? Dan denk je nou naar Amsterdam, dat is toch wel redelijk. Uh, Groot, wijds en zuids. Mm -hmm. Hoe kom je er dan bij om in Zandvoort ook wat te doen? Niet alleen omdat je in Zandvoort woont, maar... Nou, maar je, je begint met de, met de plekken waar je, waar, je, waar, je, waar je mensen kent. Je gaat niet zomaar ergens in, in, in Assen of Meppel of waar dan ook beginnen. En, en, we hebben hier sinds hier, in twee jaar een, in uh, het, het Bouwersgebouw... We hebben een, een appartement wat we als atelier gebruiken. En daar, daar werken we ook samen, Erno en ik... En, toen zeiden we ook van nou als we ergens beginnen is het en hier en in Amsterdam. En ja, ja, ja. Dan... Heb je een Amsterdam kandidaten? Ja. Hoeveel? Uh, alles bij elkaar komen er op de lijst zes mensen in Amsterdam. En in Zandvoort? Vier. En ben jij lijsttrekker van allebei? Ja, dat mag. Alle, mag, dat? mag, mag, mag. Uh, uh, alleen je moet bij een van beide tekenen dat je uh, in geval je de raadszetel uh, aanvaart, aan dat je dan bereid bent te verhuizen. Maar ik heb een beide. Ik heb ja. een woning in Amsterdam, ik heb een woning in, oh. in Zandvoort. dus. Slim. Ja, dan is het een kwestie van praten met de woningbouwvereniging ja. in Amsterdam en dat is ja, ja, zaken ja, ja, ja, ja. Er staat ook in, de, uh, in het interview, we zijn niet alleen uh, queer, maar we willen ook andere punten behandelen. Ja, ja uh, als, je, als je het zou moeten positioneren in, in één zin, dan zou ik zeggen, we zijn in ieder geval niet confessioneel. Dat is niet anti, maar het is niet. Hmm. En, qua, qua, qua verdere positionering zou je het kunnen zeggen, het is uh, een, paarse, uh, een paarse partij, in de zin van socialistisch, liberaal. Ik heb de laatste jaren altijd liberaal gestemd, en mijn mede-oprichter ook, dus… Ja. ja. Dus die, die kant gaat het op, liberaal, midden? Ja. Niet conservatief? Ehm… Uh, nee. Dus wel een beetje de, de progressieve kant op? Ja. Nou ja nu, voor de rest is het heel interessant wat hier in Zandvoort gaat gebeuren natuurlijk. Mm -hmm. dus dan, uh, er staan zo'n elf partijen die, die willen meedoen. En, het is al een groot aantal zetels, uh, ja. 17 zetels over een groot aantal partijen verdeeld. En het zou me niet verbazen als, als uh, zo'n zo uh, uh, zo 11 partijen die 17 zetels gaan verdelen. En ja. Ja. Dan moet je toch met elkaar ja. uh, een beleid neerzetten. Ja. Ook voor niet alleen voor wat interessant is voor de mensen die zomers hier komen. maar Ook voor de mensen maar die hier de, wonen. Maar voor de huidige, ja. ja. En wat hebben jullie als uh, programma? Hebben jullie al een programma we met punten? We hebben een programma, ja, helemaal ja. programma uitgeschreven, ja. ja. Oké, okay. en wat staat er onder andere nou, in? Ja, we beginnen natuurlijk met de doelstelling van, van, van de oprichtingsakte. Mm -hmm. ja, uh, dat uh, we verstaan dat ieder mens zichzelf het recht heeft om zichzelf te zijn zonder dat je de ander medipeert. Uh, dat er meer aan kunst en cultuur moet worden gedaan. In Zandvoort of in Amsterdam, in, in, in, allebei? In, uh, we zijn met een landelijk programma begonnen. En, uh, ja. Natuurlijk hebben we te maken gehad met het afgelopen jaar... dat men moest bezuinigen. Daar hebben we al het begrip ook voor. Eerst moest de economie weer op orde komen. Maar ja. dat betekent wel, nu, nu die aangetrekt... dat oh, we ook een keer moeten terugdoen nou, in die hoek van kunst en cultuur... waar je enorm kaalslap geweest is. Wat betreft subsidies en zo? Nou ja, in ieder geval uh, met steun geven voor... voor, voor en of dat in de vorm van subsidies is of voor regelgeving of wat mm -hmm. dan ook. Mm -hmm. Oké. Okay. De uh, ja. reet, cultuur, steun. Ja. Ja. Ondersteuning moet ik eigenlijk zeggen. Hey, Allerlei regelingen die uh, bestonden. En, uh, is dat dan weg? Uh, nou, met name, met, met, met name bij uh, de theaterkunsten is er een enorme kaalslag geweest. En wat we zien uh, in Amsterdam bijvoorbeeld. Uh, het dus zijn heel talentvolle mensen die, daar, die, die aan het begin van carrière staan. Je zou toch als, als overheid willen dat, dat, dat er een platform komt. Dat die mensen hun theaters kunnen voorbereiden. En, en zonder zich zorgen te maken, we moeten ook nog bloot op de plank liggen. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. En dat is, dat is ja. minder als jaren geleden. Ja. Okay. ja. En daar gaan jullie je hart van maken als... Ja. Uh, uh, Queer? Ja. Eh, waar we ons hard voor maken is, is, is, is de veiligheid van, van, ons, van onze queergemeenschap. Ja. En, ja. Eh. Ik las ook iets over, de, over huurwoningen. Ja. De, de, de verhouding, ja, ja, de, de, de, de huur en. De, de, is. Uh, in, uh, zeker rond Amsterdam, hè, en dat heeft ook zijn invloed op de prijzen hier. zie je dat er. Um, er is beschermde woningbouw, ja. er is vrije vestiging. Mm -hmm. Maar in het gat ertussen zit, zit heel, heel weinig aanbod. En je zou toch willen dat een politiek komt die uh, dat neerzet voor die middenklasse: dat we betaalbare woning houden. Dat is uh, hier al een beetje een landelijk probleem. Je zult het toch de lokaal moeten oplossen. Dat ja, dat de is ook. Ja, ja. Ja, want die ja. mensen wonen hier en willen niet weg. Ja, ja, ja. Ja, en, en, en ik las ook iets over, nou ja, dat daar zijn ze landen al mee bezig. De toiletten, hè? toiletten uh, uh, man, ja. vrouw uh, maken. Dat, daar is men al mee bezig, hè, ook. Dat is een plaatje. Wel. Dat is een plaatje, ja. Nou ja. een nou, sticker ja, dat, of een sticker. Dat, dat, ik heb dat meegemaakt met twee grote tentoonstellingen gehad. Uh, afgelopen jaar in Hoorn, het jaar daarvoor hebben we meegedaan met een tentoonstelling. Het was misschien in het Amsterdam Museum. Ja. En als je het begint over dit soort simpele dingen... Dan blijkt het toch heel lastig te zijn, want um, die dames wc en hebben een, een bakje wat schoon wordt gemaakt, en dan moeten de pleinen moment ook. Dus als je op alles uh, zegt nou ja, we zijn er neutraal, uh, betekent dat je overal die schoonmaakbakjes moet hebben. En dan wilden ze gewoon niet aan. Nee. Toen. is praktiseren willen dus. Ja, ja, ja, ja. dat zijn wel dingen die uh, bij dat. Daar is men nu. Ja. Dus men, men is ermee bezig. Is er bezig. Ja. Mm -hmm. Want je ziet. Uh, het genderloze toilet en, en opmerkingen komen steeds vaker. Ja. Er zijn zelfs uh, instellingen die een derde toilet erbij nemen om het dan toch te faciliteren. Nee. Dat hoeft niet hoor. Ik heb in Zuid-Afrika bijvoorbeeld gezien hoe ze dat simpel oplossen. Dat geeft een afbeelding van wat er achter de deur te vinden is. Ja, is is het een zit-wc of is het een sta-wc? Ja, klopt. Het is een sticker inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, een, een, ja. Van de, een van de voorbeelden van de is bijvoorbeeld de Bernie Daar loopt iedereen door een deur en dan, mm. dan, dan wordt het man ja, en vrouw ja, en zo. Ja, dat kan ook. Ja, dat heb je in het nog meer. Ik las nog iets over uh, uh, dat... De, dat de, de, de, je moet stoppen met de, de, de gemeente als kerntaak om mensen te begeleiden naar een baan die er niet is. Nou, Wat bedoel uh, je daarmee? Nou, kijk, er is veel minder werk dan de mensen zijn. Ja. Dat is heel reëel. En dan heb je een heel raar in onze samenleving dat we mensen gaan dwingen langer te gaan werken. Dat ja. betekent als je dat doet, dat aan de onderkant het nog moeilijker wordt voor die, die jonge mensen om in te stromen. Ja. Ja, dat klopt. Dat is dus ook zo. En, ja, en ja, ja. Wij vinden het ja. dus dat je eigenlijk de jonge mensen de kans moet krijgen om in te stomen. En het de bovenkant, mensen die het willen, mag je het recht niet ondernemen om, om te werken. Nee. En als ze dat voor elkaar krijgen, ze ritmebaan, vind ik leuk. Ja. prima. Ja. Ja. Maar ga, ga niet mensen uh, jarenlang achtervolgen met een, een sollicitatieplicht. Terwijl ze hmm. boven de 55 zijn. Iedereen weet Geen het. kans. Ja, die, ja. Krijgt helemaal die is redenen. zo vernederend. die ja. kennen een paar mensen in mijn omgeving. Het is ja. zo vernederend voor ja. ze. korsen ja. En dat is eigenlijk de kern van het. Zo hebben dat ook samengevat als het over sociaal-economisch paragraaf gaat: dat we willen dat de mensen het recht op hun waardig bestaan. Ja. Gaat deze het ook om, uh, dit ja. partijprogramma gepubliceerd worden? Want iedereen is ja. reuze benieuwd naar wat er is dan. Ja. Ja, we zijn, we zijn bezig met de laatste, laatste viertjes van de website. Dan kan het gewoon een website worden geplukt. En tot die tijd kunnen we het altijd rondsturen als mensen het willen weten. Is die website al uh, operationeel? Nee, we zijn nog bezig. Ik zeg, dat, uh, het is heel pril, hè, he, allemaal. He? Ja. ja. En jij maakt dat, dat je tegen die tijd contact hebt uh, met Joop, omdat het een en ander publiceren? Ja, ik heb uh, Toefs gezegd net dat ik een paar dingen zou, zou rondsturen. Ja, Piet. Oké, Ja. Komt nou, dan komt dat zeker goed. Ontzettend bedankt voor... Uh, Ik wou nog één ding oh. vragen. Ik had nog één. Ja. Uh, vraag. J uh, jullie willen uh, alle inwoners van Zandvoort of Amsterdam... jaarlijks een kaartje voor het museum geven. Ja. Nog steeds? Ja. Wil je dat? Ja. ja. Wat well, een leuk initiatief. Ja. We uh, praten met een paar musea. Zoveel zijn het er niet. Ja. Uh, misschien dat je dat uh, in, in de, in de Kermeland-Zuid als regio... Ja. Uh, eens een keer bespreekt met een paar omliggende ja, gemeentes... Ja. Ja, dat nou, vind moet het toch toch een leuk. Een leuk idee, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja. Nu kunt het ook een museum jaak aankopen, maar gratis nee, ja, is al. Ja, nee, de ronde ja. vinden ja, mensen wel de het al is dus iets, ja. geeft ja. iets weg aan het dorp. Ja. Vind ik leuk. ja, leuk. gebaar. Wij spreken elkaar zeker nog wel als het partijprogramma ja. af is. Want dat vinden we inhoudelijk ook altijd wel leuk om even ja. over te Dat gaan we zeker doen. Janine, bedankt voor je komst. Dankjewel. En Veel succes bedankt. in de friese ja. strijd, hè? Dankjewel. We rennen gelijk door naar de agenda. Oh, hebben we nog tijd? Ja. ja. Oh. Dus ik zou zeggen, wij we gaan hebben van een expositie tot en met 28 maart Dat is mooi. Dat, dat is morgen. Morgen. Kunst en Kunst en kust. Van bron tot zee in het Ja, En dan is er, die is uh, verlengd namelijk tot 25 uh, februari, februari had ik gelezen. Ja, dan kan je wat ja. langer komen kijken. Ja, Want daar zit ook namelijk die uh, tentoonstelling expositie over de oude sieraden en, uh, en, en ja, klededracht. Uh, die is wel heel uh, ja. interessant. En die zit daar ook in van uh, van, Gansner, van uh, Bob maar nee. ja. Dat is namelijk maar, ja, het museumpodium en dat is ja. een rondleiding door museum. morgen in het ja. museum. En uh, oude zieraden uit de collectie van de familie ja. Gansner. En dat is ontzettend leuk om te zien. 3 euro toegang of je moet een museumjaarpas hebben. Ja, en dan hebben we op uh, vandaag en morgen is er de vijfde editie van de New Year's Surf bij de watersportvereniging in Zandvoort. 28 januari, dat is zondag en dat is in uh, de Agatha-kerk van 2 tot 4. Oh, okay. um, wordt er wordt een lezing gehouden met de vraag, kan Paus Franciscus de katholieke Kerk in Nederland redden? Door Kees Fens. Bekende naam, hè? Tussen 2 ja. en 4. Uh, ja. En op 11 februari, we schieten en verder door de Comedy Night in de Amsterdam Beach Hotel. Van 8 ah. tot 11. S'avonds nou, zitten we, in, uh, zitten we dus, al dus, ver dus, in februari. We dus zitten toch alweer op de helft van uh, februari. Ja, volgende week. Nog eens? Oh. Het surfen is volgende week. Oh, Het surfen oh, okay. is volgende week en niet deze week, hoor okay. we net. Dankjewel, Joop. Uh, 18 februari is er weer Jess in Zandvoort met Dennis Kivitz. Nou, en 3 en 4 februari, oh, dat hoorde er eigenlijk daar ervoor. We had, ja, uh, dat was de wintereditie de editie, ja, van de Art Boulevard in de Centerparks. Dat en is wel 4 leuk. Februari, ja, volgend weekend. In de Centerparks. Dan hebben we natuurlijk elke maandag nog de groep nabestaanden bij Ook Zandvoort. En elke dinsdag van de maand is er een digitaal spreekuur. En elke vrijdag is er medische gymnastiek. Wil je daar informatie hebben over alle activiteiten? Www .plus ja, en dan hebben we dat wijksteunpunt, de Brouwe Tram... die heeft dus start 9 en 23 februari met de uh, inlopen workshop... Wilton, daar hebben we het vanochtend ja, ook al over even gehad. Even, <laughs> 9 en 23 februari is er de inloop van half 2 tot 4. <kijnt> en elke vrijdagmiddag daarna is het in de evenweken van half 2 tot 4. De kosten zijn 2,50 euro. Nou. En aanmelden via Pluspunt alweer 0235740330. Het, het is nogal het, druk bij druk. Pluspunt. Ja, ja. Wij uh, gaan afsluiten dit programma waar weer veel in is gebeurd. Wij danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid, de koffie en de ontvangst van de vele toekijkers en hoorders. Techniek en energie, jacques Jozef Duinmeijer, waarvoor dank. Redactie, Gert van Kuik. En de eindredactie, G. Rutte, waarvoor dank. En ook voor... Ja, de dankjewel, Ben Zonneveld. Ja. En wij wensen u een weekend. Fijn weekend allemaal.